En nee, oh. dit kun je nooit meer onthoren. Oh, dit hoor je nu vanaf oh. vandaag altijd. Het oh, arme kus. meisje. Oh, wat erg. Dit oh, is ook nou, zo, dit, dus gaan we, we, dit knippen we eruit. Ja. Ja. Ja. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara. Hey, hallo Giel hier. En leuk dat je erbij bent. Dit is een nieuwe aflevering van Off the Record. De wekelijkse podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara. En het gaat over muziek. De roddel, de achterklap, de intriges, eh, nou ja, eigenlijk alles dus als er maar muziek in zit. En dat doen wij met de vaste gasten, Nens is Hi. erbij. Hoi, fijn dat je er bent. En ook Henk Jan Smits en Biel Radio 5. En de muzikale gast is Martin Buitenhuis van Van Dikhout. Yay! Ja, is het top hè? <laughs> ja, helemaal top, zeker. zeker. leuk. Welkom. Dank je leuk. Uh, laten we beginnen gezellig uh, met de oorlog. Nou, ja. uh, nee. jij, jij had een gedicht, uh, begrijp ik, en ik Jan? Nou, dat, dat, ja, dat heeft wel iets, iets meer om het lijf dan alleen maar een gedicht. Ik heb, uh, mag ik het hele verhaal vertellen? Ja, ja, ja vind je ja. dat goed? In 1996 heb ik ooit, toen ik nog bij een platenmaatschappij werkte, een, um, een plaatje uitgebracht. Uh, dat was na aanleiding van een gedichtenwedstrijd met middelbare scholi scholieren had Dolf Jansen een prachtig gedicht geschreven um, over de oorlog. Mm -hmm. En vanuit een, een Nederlander die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, vanuit iemand van uit Ierland, Ierland de oorlog meegemaakt... ...vanuit uh, een, een meisje in Sarajevo... ...en Dolf Jansen zelf... ...die de krant leest en zegt... Ja, ...ik maak ook de oorlog mee op mijn manier. Mm. Prachtige tekst. Um, het was Ilse de Lange die het meisje speelde... Uh, ...twee jaar nog voor I'm not so tough. Het uh, was, was volgens mij de eerste keer... ...dat ze echt in een plaatstudio terechtkwam. En uh, dat plaatje heeft niet zoveel gedaan. Ik werd vorige week door Henry Schut gebeld... ...voor zijn podcast... Um, overspel van joh, dat is plaatje draag ik al jaren met me ja. mee en dat is nu weer zo actueel. En kunnen we dat niet weer nieuw leven inblazen? Het plaatje heet de oorlog meegemaakt en oh ja. toen dacht ik ja, dat kan wel, maar dan zou je eigenlijk um, couplet over Oekraïne moeten hebben. Want dan was dat het van het... wij of zo toch? Ja, wij. Ja, ja. Dat staat dan nu bij Wikipedia. Was een gelegenheidsformatie. Wij hebben we gewoon. Zelf verzon van, ja, het moet wel een naam. Ja. En om nou te zeggen, Reniet Friese, Rick De Vito, Ilse de Lange en, en Dolf Jansen. De enige die bekend was uh, toen, was Dolf Jansen. Ja. Uh, waarmee ik Reniet niet van te kort Pilgrims, van he? de Pilgrims. Ja, en ja, ja. Rick De Vito van de Frog God hebben zijn ziel. En uh, een prachtig plaatje wat relatief erg weinig okay, heeft gedaan. Oké, nu wil ik wel het gedicht. en Ja, precies. Uh, ik heb Dolf gebeld. Zou jij een, uh, die tekst kunnen herschrijven? zei hij, nou eigenlijk niet, want ik heb geen tijd. Ik ben een beetje druk. Maar um, dat is wel fijn dat Dolf Dolf is. Dat hij dan toch tijd nee, naar is het maakt. hardlopen. Gewoon bam, om, uh, midden in de nacht kwam er een uh, tekst. Um, Jaap is wat ouder geworden natuurlijk. Ik ben Jaap. Die, die tekst is niet uh, veranderd, het eerste couplet. Ik ben Jaap, ik ben je buurman. 91 jaar oud. Ik was 9 toen de mof kwam. Het was lente, het werd koud. Vijf jaar hebben we geleden. Je land bezet, je hart gekraakt. Dus praat jij mij niet over vrede. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik ben Elena. Ik woon in Tcharkov. Sta al een dag op dit perron. De trein belooft ons overleven. Maar wanhoopt... golft door dit station. Mijn Anna heeft haar hondje mee. Die als een strijder bij haar waakt. Had ik maar woorden om te troosten. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik ben Vadim. Ik ben niet dapper. Ik ben een heel gemiddeld mens... Net nam ik afscheid van mijn kinderen. Tranen bij de Poolse grens. Ik had nog nooit een wapen vast. En bid dat ik niet word geraakt. Dan zal ik vechten voor mijn land. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik ben Dolf. 58. Zoek je mening, dan bel je mij. Maar eerst een extra lang journaal. Ik zie geweld steeds dichterbij. Ik kijk het nieuws, dan ga ik slapen. Je vergeet totdat je weer ontwaakt. En heel soms droom ik zelfs van vrede. Ik heb de oorlog meegemaakt. Dit schreef hij tussen de middag en mooi. de nacht in minder dan twaalf uur. En ik vind het zo mooi ja. dat ja. ik denk, ja, dit moet opnieuw. Ja. Dit moet, dus ik heb het ook meteen... Uh, dit, we praten over vorige week vrijdag aangeboden voor Radio 5 nou, ja, afgelopen ja. maandag. Dit is het themalied, dit moeten we gaan ja. doen. En daar is geen reactie op gekomen. En toen dacht ik, ja, dan maar niet. Want ik, ja, ik, ik, ik heb er geen... geen Um, directe band meer met platenmaatschappijen nee, nee, nee. zover ja, ik ben nu radio dus dat is een totaal andere wedstrijd. Ja. Dus ik dacht ook, ja, hoe moet ik dat eigenlijk aanpakken? Want uh, daar raak je heel snel uit. En mm. nou, ja, ik ben wel gaan bellen of Renit het opnieuw wilde inzingen, oh, ja, nou, ja, ja. dat heeft hij heel mooi gedaan. Dolf zingt het morgen in, dus um, het gaat er komen. Nou, dat zit er heel oh, dik goed. in. Uh, ik ben met Ilse bezig. Ik zoek nog een mannenstem voor Vadim uh, Martin. Nou ja, waarom? Ja, ja zeker. Dit, ja. dit denk Dank ik nu, uh, ja. dus waarom ja. niet? We hebben nog niemand. Uh, dus, um, en, en ja, ik wil het heel graag uitbrengen. Ik heb natuurlijk de uh, platenmaatschappij van toen benaderd, want daar liggen de rechten. Ja. Ik heb alleen maar de orkestband. Ja, ja. Meer niet. En um, het is heel spannend. Nou, dus ik zit daar middenin en, en denk alleen maar gisteren: dacht ik bij Radio 555. Wat ontzettend zonde dat dit niet het thema-lied is. Nee, nou ja. Zo'n mooie tekst. Je zegt Radio 555, maar de hele actie 555 ook op tv. Ik heb het ook dus wel gemist, moet ik eerlijk mm -hmm. zeggen. Uh, ik weet, toen voor Azië was er nog met uh, alle artiesten en dingen. Ja. En ik, ik, ik vroeg mezelf af, misschien heeft het Koningslied dat kapot gemaakt. Of. of uh... ja, zou je wel eens gelijk ja, ja, kunnen hebben. Ja. Een echte We ja. Are the World. Uh, ik heb hem toevallig ja. gisteren nog gedraaid. omdat het exact 37 jaar geleden was dat hij uitkwam. En is natuurlijk helemaal actueel. Ja. Maar. Uh, nou ja, Martin. Uh, als jij. nou ja, nu word je net gevraagd voor dit. Jij zegt nu uh, natuurlijk. Uh, je kan geen nee zeggen. Nee, maar dat kan je. Dat maar... zeg ik straks wel. Ja, we maar... zeggen. <laughs> maar nee, ik bedoel. Goed. Als jij uh, gevraagd zou worden voor. Voor, uh, zoiets, uh, nou ja, als dat gisteren gebeurd was. Misschien heb je iets meegekregen van die uitzending van 55. Ja, Jazeker, ja. uh, Zou je dan uh, ja, een beetje bedenking hebben? Want kijk, ik snap het wel een beetje. In de basis, met alle respect, zijn het wel altijd draakjes dat, dat is ja. ook het grote probleem. En dan, dan heb ik wel zoiets, nou laat het mij dan schrijven met een paar collega's of ja. vrienden, bevriende muzikanten. Ja. En dan maken we echt iets goeds. Tenminste proberen we. Ja, en als ja. het slecht is, geven we het ook toe en dan doen we het niet. En, uh, maar een, een, een, ja, het is meestal een, een, echt een draak ja. en dan sta je daar uh, met honderd uh, heigende BN'ers uh, om je nek ja. Ja, dat heeft ja, vaak ja ik vind niks nee. dat vind ik niks nee. en daarom is We Are The World ook zo zeldzaam natuurlijk, dat is, uh, of uh, die andere of ja. als het één goed is, ja. het goed is ja. Ja. en ja. dat lukt niet vaak zo nee. nummer het nee. is ook echt heel moeilijk maar uh, mooi Jan, een uh, leuke scoop uh, we gaan hem horen ja, ik hoop het. Nou ja. We gaan ervan uit. Ja. Toch? Dat precies, ik wil net ja, ja, zeggen. Dat ja. is toch de spirit. Ja, en, en uh, het, het vervelende is uh, dat we wel kunnen zeggen dat die crisis in Oekraïne voorlopig nog nee, niet voorbij is. Nee, dat is het. Dus Je bent niet te laat. Dit nee. nummer blijft actueel en uh, dat is al erg genoeg. Ja. Maar ik denk wel dat we het nieuw leven moeten inblazen. Zeker met deze tekst van Dolph Jansen. Ja. Nou ja, er waren wel, om toch nog even terug te blikken muzikaal gezien op de actie... er waren zeker wel wat mooie ja. uh, samenwerkingsverbanden en, en, en aangepaste... Hè, Mo deed een aangepaste versie van de avond van Bardo en de Groot. Dat was echt mooi. Ja, dat vond ik heel mooi. Ja, ja. dat was echt top. Um, maar, nou ja, ik miste ook wel een beetje het, het lied. Ja. Maar dat, uh, dat gaat er komen. Hoe vond dus... jij Radio 555, Giel, als radiomaker? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen... Ik, uh, dit is een bijzondere avond. We nemen altijd op dinsdagavond op. En ik weet niet of jullie het meegekregen hebben. Ik ben helemaal van slag, want Spotify ligt eruit. En toen merkte ik ineens: Oh, dan moet ik weer radio luisteren. Uh, want dat doe ik eigenlijk niet meer. Nooit. Nee. Spotify ligt er ja. helemaal uit. Spotify ligt eruit, ja. Het is, het is trending op het moment. Ja, dus ja, ik werd helemaal gek. In de, in de, gisteren ook zeggen. al? Nee, nee, nee. nee zie, heb de, ik de net eigenlijk. is nu net. Oh. Een ja, ja maar je zo. weet dat Radio 5 en 5 gisteren was. Ja, dat weet ik. Ik okay. moet doen, deed Spotify nog wel. Ja, <laughs> ja. dus je hebt, <laughs> dus je hebt niet geluisterd hier. Alleen bij Spotify. <laughs> en ik heb wel wat hoogtepunten gehoord. Ik je hebt toch wel vakmatig even... Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En ik was natuurlijk heel nieuwsgierig naar Mattie en Wietse. En... Ja, ja, dat ik, was wel grappig. Dat was heel grappig. En, uh, ik vond dat het, ze in, uh, zijn Tesla uh, op ja. een trein stond. Ja, maar, en, maar ik uh, vond wel, en ja. ik zag dat ook wel in de reacties, uh, dat uh, mensen toch wel vonden dat Lietse wel heel erg de hele tijd daarop terugkwam. Ja. Uh, waardoor het dan toch weer heel erg daarover gaat. Maar goed, ja, ik heb het er nu ook over. Maar ik vond het vooral mooi. Dat ja. vond ik... Uh, nou ja, natuurlijk was het historisch. Ik heb gisteravond ook een soort best tof gedaan. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik de fragmenten daarvoor niet zelf... Uh, wat ja. uitgezocht. Nee, want ik heb het gewoon niet gehoord. Maar ja. jij dan? Jij zegt dit, uh, wetende dat je de. Nee, je ja, hebt wel geluisterd. Ja, nou ja, ik, kijk, om te beginnen vind ik het heel mooi dat deze samenwerking tot stand komt. Zeker. Dat je. Dat, ik denk dat deze oorlog meer verbroedering waar dan ook laat zien ja. dan ooit tevoren. Uh, zowel binnen landen, uh, maar ook heel klein binnen radiostations die elkaar beconcurreren. Uh, wat, ik, wat ik wel jammer vind. Uh, dat er sommigen dan toch weer een personality-show van maken. En, ja. en wat ik vooral... Maar noem eens uh, namen dan, want dan... Uh... Nou, Mattie en Wietse werd ja. net al genoemd. En denk ik, ja, die grap had absoluut uh, was op zijn plek... En, en daar begin je natuurlijk ook mee. Maar op een gegeven moment maak ja, je radio voor je door, heel ja. veel mensen... die nog nooit van Mattie en Wietse hebben gehoord... die die hele ruzie is ontgaan. En je maakt radio voor mensen... Um, 555, voor de Giro 555 actie, ja. Ja. gezamenlijke actie. En um, wat ik heel raar en, en met de vind ik, en misschien komt dat omdat ik uh, Radio 5 maker ben. Ik heb meermalen van mensen gehoord dat ze een plaatje daar van dj's, collega's, nou wat zullen de Radio 5 luisteraars hiervan denken, alsof wij een soort bejaardenhuis muziek draaien. En dat dacht ik uh, vanavond toen ik face-to-face uh, -to -face draaide van Pete Townsend... dacht Zo. ik, nou, wat zullen ze hiervan wel? En ja. dan krijg je op de app allemaal enthousiaste reacties ja. van onze luisteraars... die ja. 50 plus zijn ja. en dat helemaal te gek nee, vinden. De snap. hoe tot en met Pete Townsend, ja. dat mag gewoon. Ja. En, dat wordt, dat, en het gaat mij niet om Radio 5. Nee, maar, ik snap maar het ging mij om van, uh, verdiep je nou even in die 10 radiostations... en zeg nou niet, ho, ho, ho, we zijn wel rebels, wat zullen ze daarvan vinden? Nee, iedereen luistert om een saamhorigheid, om, ja. om dat te horen. En het gaat niet om ego, personalities. Uh, nee, Ego's moeten dan achterwege zijn... en openstaan voor alle verzoekjes. En ja, dat vond ik een beetje moeilijk. Heb maar je, nog voor rest je nog in het belpanel gezeten? Nee, ik ben niet gevraagd. Wow. Erg hè? Ik dan wel. dan, dan, dan uh... krijg je ja? mooie verhalen. Ja. Nee, ik ben niet gevraagd. Nou, ik zat min of meer in het belpanel. Uh, dat had ze niet helemaal. Maar uh, <laughs> ik deed s'avonds een uitzending... en de telefoonnummer van uh, Radio 2 is 0800-1122. En de telefoonnummer van Radio 555 was... 0801. Dus ik heb veel uh, veel uh, ik veel telefoontjes in Dat was nog <laughs> maar. Maar zo... dat zijn allemaal gemiste. Je Nee, nee kijken, kijk, ik uiteindelijk doorverwezen. Obel, zo ja. ben ik ook, maar ja. ja. wel ook even <laughs> ermee. Uh in aanraking komen. Moeten we nog verder iets zeggen over ja, de oorlog en muziek? Nou ja, Gene Simmons van Kiss heeft opgeroepen uh, om uh, hun optredens in Rusland af te zeggen. Ja, Lijkt me logisch. Klinkt maar. logisch. Uh, ja, ja en nee. Ja, ja, nee ja, het is heel wie wie logisch. gaat er nu optreden in Rusland? Dat nou, dat, dat, ik vind wat dat, dat... Rutte vandaag ook heeft gezegd. Het, zijn, uh, het is een strijd tegen Poetin en zijn regering. Het is geen strijd nee. tegen de Russen. En Poetin en zijn regering nee, gaan dan, niet... De, uh, dan moet je de H&M's ook niet sluiten. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik vind het ook logisch dat Gene Simmons dit zegt. En ik, ik zou ook heel raar vinden als 24-7 of Van Dikhout opeens nou, in Rusland zou okay, een optreden. theoretische zendent. Je bent weer begonnen helemaal 24-7. <laughs> ja. Oké, okay, er komt een boeking. Nee. nee? Nee, ik ga echt niet. Een miljoen, hè? Nee, nee, nee, ja, nee ja, echt ik wel. niet. In ja. Ja. principe zijn altijd te kopen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, ik zou het niet doen. Maar ik denk dat het ook nee. meer de insteek ik is. De ik denk ook <laughs> dat de je, als je als artiest zegt... ik ga niet meer. Dat het misschien de stille hoop is... dat het, het Russisch volk in dit geval... eens een keer in opstand komt. Ja, ja, en nee, en dat, zegt dat, tegen die Poetin van... ga jij ja nou eens even een normaal doen nee, maar mijn Dat mijn zei Gene Simmons ik... ook. Alleen om een politieke statement Precies. te maken. Maar dat zou heel raar zijn. Maar laat ik even duidelijk zijn. Ik twijfel niet over dat... En mijn angst is, die arme Russen die horen helemaal niet dat... Zie nee. Simmons is dit besluit. Nee. Nee. En wij horen het allemaal en wij weten. Ik bedoel, al die Russen zitten te hoop op 24-7. Ja. En die Los. weten helemaal niet dat jij niet wil komen nee. om een bepaalde reden. Nee, maar ze maar je... merken het nu wel. Ze zijn nu muziek... pas echt geraakt. Nee, nee, maar wat, wat echt geraakt is, is dat de McDonald's uh, uh, allemaal ja. zijn gaan sluiten. Ook nog. Nou, dat gaan we ja. wel meemaken. Ja, precies. Ja. Ja. Ze gaan op een gegeven moment. Ze zijn, met... natuurlijk... zijn ook niet dom. Nee. dus Ze merken op een gegeven moment wel van. Hey. Wacht even, ja. er gaan wel heel veel Westen zijn. Uh, maar wat ik persoonlijk wensluiten. dan weer wel weer heel raar vond, is dat wat was het een, een, een, een stuk van Tchaikovsky in Haarlem? Mm -hmm. uh, als ik het goed zeg hoor dat dat wordt dan geband of, of niet ja. uitgevoerd... Ja, ja, dan denk ik, ja, dat, dat slaat heel gezond. En ook wat er gebeurt nee, dat, met die supermarkten... Uh, die Russische eigenaren hebben... laten we inderdaad dat de strijd vooral niet tegen de nee, Russen... Nee, maar je gaat toch niet... De, de, een van de grootste kunstenaars tijden, Nee, nee kent maar niet of Vragmaninov mag ook, ook niet meer. Nee, of Maar had jij, uh, dat was een onderwerp van vorige week... en dan gaan we door hoor. Uh, wat vind jij ervan dat het Songfestival... toch over het algemeen zeggen ze niet politiek... dat die Rusland... Heeft uh, nou ja, uitgesloten. Ja, ja, dat snap ik wel. Dat is net als uh, het WK of het EK of wat het ook zou zijn. En Formule 1. Is het, en Formule ja. 1, ja, dat, uh, dat zijn echt sancties. Ja. ja, nou laten we het hebben over het Songfestival, want het nummer is gepresenteerd: yes. De Diepte. Ja. Uh, nou, eerst uh, gewoon even een rondje, Henk-Jan. Ik vind het fantastisch. Wat knap, wat goed, Nederlandstalig en dan. Uh, toch een soort internationale uitstraling. Mm -hmm. Ik verheug me op de graphics hoe dat, hoe dat eruit gaat zien, want het kan heel mooi worden. Ga nou niet een tweede Duncan Lawrence maken. En ik weet zeker dat het team wat er omheen zit, echt iets heel spectaculaires is. En Nederlandstalig, goede keuze dus. Ja, nou ja, het zou nog kunnen zijn, kijk Dong was ook eerst niet <laughs> ja, Nederlandstalig ja, en is waar. daarna in het Engels ja, gebracht. Ja, ja, ja, ja, en ja. de kreet Dong bleef, ja. want dat is de diepte maar natuurlijk. ook op het Songfestival? Ja, op het Songfestival zonder Engels. Nou, ik zeg niet daardoor. En toen wonnen ze. Ja. Maar, dus het kan, maar zo een tactiek... Ik weet niet of dat nog steeds mag, nee, hoor. Maar, nee, nee. maar ik denk niet dat ze dat gaat doen. Want Estine is gewoon een uh, Nederlandstalige zangeres. Dus ja. die wilde het ook Nederlands brengen. En, maar het is wel heel slim gedaan met al die kreten. Mm, yeah. Dat kan iedereen. Internationaal. Ja, Internationaal. Nee? Zeker. Nou ja, ik heb uh, gezien dat ze dus bij Matthijs uh, draait door ja, was. Ja. En inderdaad, dat was eigenlijk al een heel mooi voorproefje so, van dit zou lasers. het kunnen zijn. Ja. Dat maakte wel. De hele song, zeg maar, uh, bracht het weer naar een another level. Uh, dus dat vond ik wel heel mooi. denk ik, nou hoop ik dat ze daar wat mee gaan doen bij het ja. Songfestival. Ik moest wel de eerste keer echt wel heel erg wennen. En ik had ook wel even mijn twijfels over dat Nederlandstalig. Maar dit is wel een liedje wat redelijk snel onder je huid kruipt. Ja. Dus uh, hmm. als je het inderdaad twee, drie keer hebt gehoord, dat je denkt, oh, wacht even. Dat nou, het is wel wat. mooi dat jij even Matthijs draait door noemt, want in de eerste instantie, was de eerste reactie van de boekmakers hmm. uh, niet zo positief. Maar naar aanleiding van het optreden. Is het ineens oh, ja. beter? Is het weer top 10. Uh, Snap ik ook wel. Ja. Ja, dat ik, was... vind, ik ken de S10 niet. Het is een uh, S10. Nou, ja, ja. S10. Uh... Ja, ja. nee, ja, ja, en S ik vind ja. het een heel fascinerende artiesten. Ja. Echt uh, ja, bijzonder. Mm. Mag ik hem even kapotmaken? Uh, want het is toch leuk. Uh, er zit ook een Oh nee, Spotify doet het dus niet. Oh, <laughs> ja, ik het horen. Nee. Helaas. Oh ja, hij doet het weer. Hij doet ah, het weer. Ja, goed zo. He, oh, Gelukkig. Fijn. Gisteren deed We het niet. Oh. Dat was nog veel erger. Nee, er ik... zit namelijk uh, een mama appelsap in. En die wil ik oh. je toch even laten horen. In een en Nederlandstalig ik... ja, liedje. Dat we... is bijzonder. We kennen het allemaal wel. Tenminste, ik ken het wel. Uh, dat gevoel uh, dat je drol er niet uitkomt. Nee toch. Ken je het gevoel dat je drol niet uitkomt? en Dit kun je nooit meer onthoren. Dit hoor je nu vanaf, <laughs> vandaag altijd. Het oh, arme van. meisje. Oh, wat erg. Oh, <laughs> nou, nou, dit, dit, dit knippen we eruit. <laughs> <Ja. laughs> oh, nee, toch. Het is vreemd. Wat vind <laughs> jij ervan? Jij vindt het een goed nummer even los van deze. Ja, ik... Uh, ja, ik vind het een goed nummer. Ik vind het ook heel leuk dat het nederlands Nederlandstalig is, natuurlijk. Ja, ja, begrijp ik. En ook vind ik dat Anouk toch wel een bosje bloemen moet krijgen van het... Voor uh, het helemaal uh, comité, op van... Want uh... uh, die heeft het gewoon weer op de kaart gezet. Ja. Zou, jij, waarschijnlijk... zou, jij, zou jij het doen? Als je gevraagd? Nee, ik zou het niet doen. Nee, nee ik, ik, ik vind het... Nee, wat ik zeg, Anouk heeft het waarschijnlijk in een soort... Uh, ja... Nou ja. in een ja, melige dansen. bui, uh, uh, in een grappig. Ja, zij kon dat maken toen. Niemand ja. wilde er, uh, nee. er natuurlijk. Maar waarom zou jij dan uh, toch nog zeggen? 3 maar. Huh? Waarom zou hij het niet doen? Nou, nee, ik vind het niet bij Van Dik uitpassen. Nee, dat... Nee, dat jij, ben, ben ik gewoon wel niet met een met eens hoor. Nee, ik snap het Kijk, ook Kijk, en sinds Anouk het gedaan heeft, verdringen de artiesten zich om, om ja. opeens mee te doen. En daar, daarom vind ik het ook heel leuk dat ze nu, uh, en vorig jaar trouwens ook met Duncan Lawrence, uh, gewoon jonge, onbekende artiesten uh, uitkiezen. Ja, Jean-Q ertussen, die vergeten we even. Ja, jean oh, dat was vorig jaar. Ja, dat vond ik ook wel leuk. Nee, ja. Ja, die vergeet helemaal ja. niet. Nou, ja, ik vergat hem. Ja. ja. Je hebt gelijk. Nou, ja. uh, maar hoeveelste gaan we worden? Tiende. Oeh. Tiende, volgens S -tiende. de bookmakers S-tiende. Oh, leuk. S-tiende. Nou, ik ga met je mee. Doe schrek. Eerste. Eerste. Ik wil net ja. zeggen, oh, nou, dan, ga ik, dan ga ik met jou ja, mee. Ja, dat stukje dat... Uh, Na, dat ja. ja. Ik, ik na, denk in, na, in die na, na, volle hal... Ja, jongen, gaal me. Dat iedereen in ja. één keer begint uh, te ja. juichen en te en dan gaat, ja, ja, gaat hij los. Maar dat is ook meteen dat een beetje het ik. nadeel. Het gebeurt inderdaad in die volle hal... maar het zijn wel mensen die thuis zitten kijken... die moeten gaan stemmen. Ja. Uh, natuurlijk ook de mensen in de hal, ja, maar vooral het, het publiek. En ja, nou, als je dat gevoel nee. dan thuis niet meekrijgt... dan wordt nou, het toch heel Ik ben bang dat we dan weer een belpanel moeten oproepen... voor de kosten die Nederland dan nog een keer moet nemen... als Nederland weer wint. Oh, zo bedoel je, ja. Ja, dat was Nogal een dure actie, volgens ja. mij. Nou, volgens nou, mij doen ze het met liefde. Maar, maar daar zal ik nog aan te denken. Want jij zei uh, uh, vorige keer erover, nou Oekraïne gaat winnen. Ja, die uh, kunnen dat niet betalen. Die kunnen dat echt nee. niet betalen, maar goed. Uh, dan zoeken ze een gastland. Het is al eerder gebeurd. Oh, okay. en dan zoeken ze een gastland waar het dan wel kan uh, plaatsvinden. Oké. Okay. We gaan het even hebben over een plagiaatzaakje. Eerst even een check. Heeft een van jullie het ooit gehad? Nens, heb jij... Nee, niet concreet, maar ik, ik heb wel eens gehoord dat uh, onze eerste single I Can Stand It heel erg lijkt op een andere plaat. En I Can Stand It gaat als I Can, I can Stand It No More, no, no, No, No. En de plaat waar het om gaat is Let the party just begin, yeah, yeah, yeah. <laughs> nou ja, ik ah. weet niet of het erop lijkt. Nou ja, ah, nou ja. ja. Maar, volgens maar... mij zong je dezelfde melodie, <laughs> dus. <laughs> nou ja, weet je, Daar is wel een sprake van geweest, maar dat is nooit concreet tot een rechtszaak gekomen. Nee, dus nee. bij deze heb ik dat niet verpest. Okay. Nee. En, en, en, en bij jullie nog? van dik uit? Nee, nooit. Nee. Nee. Ook niet andersom dat je nee, op een gegeven moment een nee. nummer hoorde en dacht van, hey, wat de fuck? Nou, ik hoor wel eens een stukje tekst dat ik denk van hey, hmm. dat komt me bekend voor. Ja? Maar dan is het wel net zo gebruikt dat het, het is nee. geen plagiaat nee, weet nee, je wel. Nee, dat kijk. is meer een, uh, Leentjebuur. een citaat. Hoe noem je dat? Oh, een, oh ja. Maar dat heb je ook veel in Engelse nummers wel. En toen Janet Jackson had op een gegeven moment... Like a moth through a flame, burn by the fire. En dat like a moth through a flame hoor je heel vaak in Engelse teksten oh, terug. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar dat is toch gewoon een uitdrukking? Ja. ja, wel. Maar het, soms zit ja. het wel een beetje in dezelfde toon. Ja. Oké, okay, we gaan naar een plagiaatzaakje van uh, Ed Sheeran. Mm. Uh, ik weet niet waarom het nu pas uh, eigenlijk ter sprake komt. Uh, oh, why? Dat is ook gelijk de vraag. Omdat ja. de zaak nu loopt. Ja, omdat, maar ja, die, dat, dat nummer is toch al, uh, weet ik veel, oud? Ja, en die aankracht is ook al uh, heen en weer al jaren ja, oud. Ja, ah, precies. Maar nu uh, dient de zaak. Oké. Okay. En dat lijkt dus best wel op... Ja. Ja. Ja. Ja. Dit kende ik ook al. Ja, je bedoelt iets zeggen... iets uit de jaren tachtig. Ja, oké. Okay. Van Lindsay Buckingham, Fleetwood Lied Mac. Mm -hmm. hoe, uh, hoe, uh, hoe... Weet je niet wat ik bedoel? Of nee, misschien... ik weet niet welk nummer je bedoelt. Dat ga ik opzoeken, maar... Ja. <laughs> dus anyway, ik maar wat is ja. Want het is altijd lastig. Kijk, ik ben altijd heel erg... Ik denk, ja, elke noot is al een keer gespeeld. Zeker. Ja. En dat is zeker in popmuziek natuurlijk heel lastig. Dat alles komt wel een keer terug... En alleen, dit is natuurlijk qua woorden ook nog, of je nou OI of OY, zingt, ja. dus dat lijkt ook nog eens heel erg op elkaar. Ja. Maar, het is, maar wel... het is wel zo, als je echt als creatief persoon iets maakt, iets, iets schept, ja. en dat wordt echt één op één gekopieerd en dat wordt een hele grote tijd, ja, dat wordt beschermd. Ja, gelukkig. En dat is goed. Nee, ja. dat is ook en, goed. Maar uh, ik vind het altijd als het, het een is soort een klein is, Ik vond die Marvin Gaye Blurred Lines uh, zaak ja, vond ik echt belachelijk. Want natuurlijk had het een, een hang naar de 70s en die vibe. En ze zullen ongetwijfeld. Hij uh, zal de titel uh, gevallen zijn bij het maken daarvan. Ja. Maar het was, het was, ja, ik, ik vind het belachelijk. Ja, dat vond ik ook een hele slechte uitspraak voor de ja. toekomst. Voor de toekomst. Exact. Ja. Want uh, Op een gegeven moment durf je niks meer. Je nee. kan je niks meer. Want uh, Ed Sheeran is door de erfen uh, van Marvin Gaye of door Townsend, die het uh, Get It On geschreven heeft. Ja. Volgens mij is it Get it On, Oh ja, dat was. Hij uh, uh, is al eerder uh, aangeklaagd. Ja, die maar die, die za er... zaak is gestopt. Ja. Omdat het toch eigenlijk had hij helemaal geen recht van spreken. Nee. Want hij scheen, scheen het dan ook alweer uh, ergens... gejat te hebben ergens vandaan. Ja, die zaten als er op dus die, die, die... Die, die zaak heeft helemaal niet gediend... omdat het was van ja, maar dan kun jij ook hebben ja. geluisterd... naar een plaatje wat drie jaar voor dat je het schreef ja. Ja. uitkwam. Ze ja, hebben ja, dus gigantisch ja. moeten betalen. Maar het is heel moeilijk hoor. Ja. Ja, ja, ik wil net zeggen, ja. jij ja. toch met je ex-platenmaatschappij pet op... Uh, heb je hier veel mee te maken gehad uh, aan nee, beide kanten? Nee, veel nee. Wel mee. Dat, uh, ik denk dat het in Nederland ook minder gebeurt. Ik bedoel, dan wordt dat gewoon gezegd... hé hey jongen, dat heb je volgens mij hiervan uh, vandaan. Mm. En dan wordt het... In Amerika ze, gaat het ook wel echt om miljoenen. Ja, als ja, je het en ze wachten ook vaak heel lang totdat het ja. ook echt een joekel van de hit is. En dan zeggen ze... Ja, dan kun je ook dreigen met terugtrekken. Of uh, de, handel, oh, ja. de handel halen. Ja, en, uh, ja, ja, nee, maar da dan, dan, dus dan... daarom wachten ze, ja. Precies, en dan kun je zeggen... nou, ik wil drie miljoen en... En de opbrengst van de plaat. Uh, ja, oké. Okay, ja. Maar ik vind het wel goed dat je dit zegt. Want dat is dus een reden om, uh, om even te wachten. Ja. Om hem eerst even te laten knallen. Tuurlijk. Want ja, anders heb je helemaal de geen recht vastgeheerd. Met J.D. Lange, ik. geen eentje wordt. Oh, oké. En die hebben al voor de single uitkwam... gewoon de naam van J.D. Lang eronder gezet. Bij Jackie Richards. Ja, Kijk, dat is natuurlijk ook chic. Ja, dat is heel chic. Dan ben je toch klaar? Ja, precies. Ja, precies. Dan verdient iedereen er wat aan. <laughs> als het een hit wordt. Ik een JD-lijn. Uh, laten we er nog eentje doen. Uh, nou ja, eigenlijk twee. Want uh, Dua Lipa, uh, ja, want ook weer een grote naam, ligt onder vuur. Um, we beginnen eerst even met. Ze heeft het ook een uh, nummer met alleen maar Elton John. Uh, ja, maar uh, dat is. Dat of, is of. Ja, maar daar dat is ook, daar. ook ja, Credits ja, hoor je Elton niemand over. Nee, hoor je niet. Omdat okay. de credits juist waren verdeeld. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, um, het gaat over uh, Levitate, uh, het Article Sound System. Ik een beetje door elkaar. Nou ja, ik had dit nog zo nog niet gehoord. Nee, maar het probleem, de akkoorden zijn hetzelfde. Volgens mij zelfs de baslijn. De melodie is hetzelfde. Dit gaat wel heel erg. Dit gaat te ver. Dit is wel een. Dit komt er gewoon, denk ik, even uit ja, ik vind, nou ja, te ver. Kijk, dat is aan een rechter. Dat is altijd het moeilijke. Ik ben geen muzikoloog, maar ik weet wel dat muzikologen en um, plagiaatzaakrechters, hoe dat dan ook heet, uh, <laughs> zich uh, vaak uh, elkaar tegenspreken. Dat een muzikoloog zegt, nou, dit is zo één op één. Maar een, rech een rechter heeft dan weer andere uh, ja, die, die, of een jury wordt dan in Amerika um, ja. zo um, mm. gemanipuleerd bijna dat ze zeggen, dat is een echte duidelijke zaak. Terwijl dan een mu muzikoloog zegt, nou, nee, dit is gewoon een standaard akkoordenopvolging. En daar heb je deze melodie. Daar had je ook deze melodie kunnen doen. Maar goed, dus die vinden dan heel gauw iets niet geplagieerd... wat een rechter, gevoed door de jury, ja. weer wel vindt. Dus het, ik vind het heel moeilijk om daar in Nederland... hier als kleine, kleine, klein landje een uitspraak over te doen. Oké, okay, deze zaak liep al. Dit gaat over het vervijnen van Lipa En daar kwam deze week uh, ook nog iets bij... wat meer met het intro te maken heeft. I was down the when I saw the soldier boy... Winkle, winkle, winkle, winkle en dan komt Duolipa. lipa. Wanna... Nou ja, weet ja. ja. ze, ze heeft zich toch Het laatste toontje is anders. Ja, ik vond het wel. Maar ja. verder is het hem gewoon. Ja. Dat, dat, dat, dit, dit is.. Ja. Maar dus ze heeft twee geniale hoeks van twee hele goede liedjes bij elkaar gedaan. En daar een nog veel beter liedje van maar gemaakt. Dat is de, de, de grootste hit. Daarvan denk je toch altijd, dit ken ik al ergens ja, van. Het is toch ja. één grote mm. soort leentje buur. En dan van. is het wachten tot de auteur van waar je het van kent zich ja. meldt. Van, ja, hé, hey, dat was ik. Dat, dat was mijn liedje. Want het zijn, zijn allebei niet... Echt enorme knijters van hits nee, geweest. Nee, dus, uh, je, je, zeker niet. Nou ja, dan, dan... Maar jij, ik hoor jou hier, Henk Jan, zeggen dat Doolipa die deze twee zaken in ieder geval wel uh, gaat verliezen. Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik vind wel dat daar, iemand, dat daar twee uh, auteursgroepen heel sterk staan. Maar Martin, als jij een van de beide, nou ja, ik moet maar even originele had geschreven. Uh, zou je dan echt uh, ook denken, zou jij er namens je maatschappij een zaak van maken? Ja, als ik echt zou vinden dat, ik, uh, dat het echt één op één van mij ge, ja. ge, ge, ge, gejat is, mm -hmm. dan zou ik er zeker uh, werk van maken. Ja. Ja. Ja, nou ja. ja, dat is gewoon een bescherming van je recht, Absoluut. toch? Ja, die, ja, de, dat heeft iedereen die, die, die iets maakt of doet, natuurlijk. Ja, of, of, of, ja. Oké, okay, ja. duidelijk. Uh, dan was het echt wel een nieuwtje in Muziekland uh, dat John Mayer weggaat bij zijn platenlabel. Uh, daar ja. uh, deed hij een post over. Best wel uitgebreid. Hij had de reacties uitgezet, dus ik weet niet of hij heel veel kritiek uh, vermoedde, maar uh, nou ja, in ieder geval, hij gaat weg. Hij zegt ik ga nog hele mooie muziek maken. Sterker nog, de mooiste muziek heb ik nog helemaal niet gemaakt. Maar hij gaat weg. En uh, ja, ik, ik heb nog niet gehoord. Ik denk dat hij het gewoon zelf gaat doen. Ja. Ja. ja. Maar, kijk, meestal zijn, ja. dit soort zaken... Dat verschijnt in de media als, vanuit artiesten als een soort... Vaak is het zielig ja. en is het en is ingewikkeld. Sleef op je dingen uh, uh, uh, uh, uh, uiteindelijk, ja. uiteindelijk gaat het om geld. Ja. Of contracten waar je onder vandaan wil. Maar of, kan je me uitleggen of, en zo... En soms terecht ook. Is er, uh, ja, is er nog een reden om bij een label te blijven? Vandaag nu dag, nog vijf, ja dag, ja in... zeker oké okay, want nou, ja. okay. ja. oh nou ja. ja ik zie dat misschien dan toch een beetje anders ik weet niet dat niet nee kijk een, een een label waar mensen werken met uh, kennis van van die hele uh, uh, business ik moet het zo maar te noemen ja, dat heeft een enorme meerwaarde voor je, mm -hmm. voor, voor je carrière. Dat, dat is als een, net als een manager of een... Of een uh, ja, maar goed, dat ja. is natuurlijk wel het begin. Ik bedoel, op een gegeven moment, dat geldt voor Joe maar dat geldt ook voor Van Dikhout. De naam is gevestigd. Als Van Dikhout op Van Dikhout Records een plaat zou uitbrengen... ja, het, het zal geen minder aandacht krijgen. En je huurt een promotor in die je gewoon voor een aantal maanden inhuurt... en, ja. en iedereen weet dat het er is ja je, je ziet het ook veel en wij hebben het zelf ook in het verleden gedaan uh, onder, van, onder letterlijk van oh, dikke okay. houdt uh, <laughs> en briljant en het zijn altijd van die ja briljant uh, <laughs> <laughs> wat, wat een brainstorm was dat <laughs> en, uh, maar dat zijn van die dingen en dan kom je uiteindelijk na een lange weg toch weer uh, bij het punt dat je toch wil je bij een ...professionelere organisaties Ook zitten. omdat je misschien niet wil bezig zijn met... Nee, het, het is enorm veel werk. Het, ja. het is ja. enorm veel verantwoordelijkheid... Voor de, ...voor de bandleden die zich ermee bemoeien. Het is, het is ook een gedoe. Ja. Uh, het is altijd een discussie gebeuren. Je moet soms gewoon met, met professionele mensen werken... ...die ook gewoon knopen doorrakken... ...waar niet iedereen bij zit. Niet maar je over mee uh, mensen daar hebben die je blind kan vertrouwen, want anders is, uh, zeker doel, zo. En, en waar je ja. ook echt respect voor hebt voor hun, ja. hun visie ja. uh, mening ja. maakt niet uit, maar de visie wel. Ja, klopt. En, en, want, en, de, en de hele business is wel gigantisch veranderd. Natuurlijk. Ja. ja, want ja. de, dat de, dat de ik George zeggen, Michael en Prince en. En zelfs wij hebben dat nog meegemaakt vroeger. Jullie Bij zijn onze eerste contracten. Ja. Dan krijg je van een grote maatschappij krijg je een standaard contract. Ja. Dat zul je ook kennen. Ja, zeker. En, dat, dan en dan hoor je genaai. Oh, oh, standaard contract. Dat ja. Klinkt goed. Ja. Tot je het gaat lezen met je oude broer. Weet Als, je ja. Ja. Als je dat dan niet. Als je dat zeggen, dat uh, komt niet zo standaard op mij over dat je alles wegtekent. Nee, dus heb je moet altijd gezegd, gezegd tegen alle ja. artiesten van... Laat dit scannen, niet door je broer, niet door je moeder... Ja, maar moe door je een je advocaat. De andere kant, je wilde ze door toch? een professional. Ja, want, nee, maar ik vind gewoon dat er een advocaat aan ja. de andere kant... Ja. Wij hebben een jurist, uh, jurist die die contracten ja. maakt. En dus ja, ik vind dat je dan aan de andere kant... Uh, adviseerde ik ja, altijd. Ja, je hoopte natuurlijk je wel, wel dat ze akkoord gingen, neem ik aan. Of, uh... Ja, maar wel dat je elkaar over tien jaar of twintig jaar ja, tegenkomt... Ja. en nog steeds met open ogen ja. naar elkaar kan kijken. Niet nou, van, je, jij hebt me genaai Het moeilijke is, je tekent uit de positie dat je nog helemaal niets bent. Juist. Dat ja. is ja, het begin en, natuurlijk. Ja. Dus ben je ook als. Uh, ja, je droomt, je droomt. Nee, en je ik leeft, ik. je droom ja. En, en ja. je tekent gewoon een soort van klakkeloos. Ja. Uh, twintig albums bij. Uh, noem eens wat. Ja, wat, ja, wat George Michael had, weet je wel. Ja, dan wordt het Op een gegeven moment. Nee, dat gebeurt nu niet meer, denk nee. ik. Nee. Maar op een gegeven moment wordt het dan gewoon een onmenselijk contract. Als je ja. Uh, ja. vanuit een de ja, positie van een zo. totaal uh, onbekende artiest, op een gegeven moment bij je tiende album als wereldster nog steeds. Uh, ja, dat, ja. En je kan dat niet veranderen. Dat kan maar niet. Daar staan tegenwoordig dat, dat kan dit zin. ook zijn trouwens. Hè. Ik weet niet hoe lang je al bij Columbia is. Nee, zet, dat weet man. ik nou, ook hij, niet. Hij heeft er wel heel netjes over geschreven, dus dat lijkt me dan niet. Want hij speelt niet helemaal de, de, de slaaf, zeg maar, die, die nee. rol. Uh, en nee, dan gaat hij het zelf doen, verdient hij drie keer zoveel. Ja. ja. ja. Maar daarom ben ik ook verbaasd ja. dat jij zegt van ja, dat vind ik wel, want Mel and Vintage Future vind ik een goed voorbeeld ja. van uh, die doen het helemaal zelf. Die hebben hun eigen Vintage Future Records ja. oh, wow. opgericht. Ja. En, uh, dat, dat, en inderdaad, Martin, wat je zegt, het is heel bewerkelijk. Ze hebben heel veel geleerd, maar daar is heel veel tijd in gaan zitten. Maar zijn nu wel blij dat ze het allemaal zelf hebben gedaan. Vooral ook omdat heel veel platenmaatschappijen natuurlijk denken... Nou, Mel moet dan dit doen en Mel moet ja. dat doen. En moet met de, uh, weet ik veel, moet, moet daarmee. De, allemaal dingen die zij misschien intrinsiek niet zou willen... En nu kan ze gewoon zeggen... jongens, wat vinden jullie? Ze beslissen met z'n drieën... Ja. En, en worden wel succesvol ook... Ja. En dat vind ik leuk. Kijk, uh, natuurlijk heb je ook een enorm marketingapparaat... bij een platenmaatschappij achter je. Wat heel handig kan zijn. Want jij zegt, je huurt even een promotor in. Maar je moet wel geld hebben Nee, dan. dat snap dus, ik ook. Nee, en dat goed. heeft een platenmaatschappij. Ja. een platenmaatschappij is ook een beetje een bankgebouw. Nee, maar goed, ik snap ja. het heel erg vanuit... je bent een talent die je wil doorbreken. En dan ja. is het een soort wederzijdse investering. Maar nou ja, ik vind het mooi om te horen van jou, Martin... dat je gewoon met Van Dikkoud ja. had je... Uh, ook kunnen denken... maar ik, ik, ik snap je helemaal. Je wil gewoon... Je nee, wil. we hebben dat allemaal geprobeerd. En uiteindelijk zijn wij weer Leuk. teruggekomen bij de... Nou ja, het is niet het klassieke model. <laughs> Want je hebt natuurlijk ook weer allerlei verschillende ja, manieren... Ja, van hey, als, de deal zelf. Je ja. hebt de deal zelf. En uh, als je de productie van een album in eigen hand hebt... dan uh, leaseer je hem uit en dan is dat... Ja. Snap je? Maar hoe ja. zit het op het moment dat je nu uh, jouw vrouw met haar hoofd tussen de deuren slaat? En Daar is een filmpje van. Hoe weet jij dat? Ja, dat oh. uh, is, er dan, het was uh, is er, een uur geleden. Weet je dat? Is er dan een contractuele verplichting voor de platenmaatschappij om jouw werk nog uh, uit te brengen? Nee, uh, er staan uh, clausules in die contracten dat je het uh, niet kan doen hoor. En dat kan je als artiest er ook in laten zetten, trouwens. Oké, okay, Andersom. Vrouw niet mag slaan. Zo hadden wij destijds bij Banana's Records ja. hadden wij, uh, er, erin laten zetten dat we geen spijkerbroeken zonder kontzakken wilden dragen. <laughs> ja, om maar een voorbeeld te geven, was een, dat is natuurlijk gewoon een grap. Maar je kan alles erin zetten. Okay. Als, als het getekend wordt, staat het erin. Fantastisch. Ja, goed <laughs> Nou, ja. wat staat er bij jou in het contract ik ben toch ineens heel nou, ik heb geen contract meer nee. maar, uh, maar ik weet wel dat de, de eerste contract mijn eerste contract uh, ik was 15, ja, 16 ik was niet gerechtigd hier, ja. om te tekenen dus dat nee. deden mijn ouders en mijn ouders die wisten echt van toetof blazen. Dus die zetten maar die krabbelen en die geloofden het allemaal wel. En dan later kom je er wel achter van, oh wacht eens even. Maar heel eerlijk, onze eerste platenmaatschappij was BCM Records in Duitsland. En zij hebben echt wel een godsvermogen geïnvesteerd in posters, merchandise enzovoorts. Nee. Opname, nee. studio studiosessies. Dus dat, dat heb je op dat moment wel heel erg nodig. Maar ik kan me ook voorstellen dat de hedendaagse muzikanten die net beginnen. Je hebt het dus met social media en Instagram en ja. noem maar op. Als je een beetje slim bent en je ziet hoe het allemaal een beetje werkt... Dan Gaat, kom je al een heel eind volgens ja, mij, ja. dus kan je wel wat meer in eigen hand houden. Dat zie ik ook wel. Je maar kon inderdaad, als beginnen artiest, je de... plaatjes niet in de platenzaak krijgen. Nee, nu dat kun je dat je moest nu echt een maatschappij. Spotify doen. als het doet. Ja. Een ja, ja, carrière beginnen nu op social media. Ja, ja, je kan, kan met crowdfunding. Kan ja. Je kan je hele familie vragen bij te spijkeren. Weet je, komt, je komt echt wel een heel eind. Ja. Maar ik denk dat het ook meer echt voor de serieuzere bandartiesten, John Meers van deze wereld, een platenmaatschappij veel belangrijker is dan misschien een iets jonger ja. van ook okay, leuke nou ja, leuk. Ja, voor John Meers blijkbaar niet, maar ja. ik, dat, uh, denk ik. dat is ook geen beginnende. Nee, nee, nee, nee. nee. dat bedoel ik. Oké, okay, jongens, nog even off the record. Ik denk oh, dat volgende week de laatste is. Niet. Ja, zo gaat het Eet? bij de NPO. Uh, oh, wat moet ik dan doen? Ja, daarom. Met mijn leven. Maar die hebben we in ieder geval nog. Mijn hele leven stort in, het. Ja. En dat ja, hoor je gewoon nu Ja, inderdaad. leuk hè? Dat ja, ja, vond ik ook mooi. Moet ik dan weer in een ik eentje nog thuis gezet? Ja. Zo is het. Jij was, erbij, was er bij, Ik was de laatste. Uh, uh. Nee, de ene laatste. De ene. De ene laatste. De ene laatste. Op de ene ja. laatste is Martin. Dat zullen we nooit vergeten, want toen hoorde ik. het. De laatste. Ja, man. De, van de, weet je nog waar Als je was toen je het hoorde? kom ik daar week ik Daar zeker ik er normaal aankomen. Uh, Dank jullie wel, jongens. Vergeet vooral niet toch juist misschien wel extra uh, deze podcast te delen met je vrienden. Want en, gaat het dan nog wel door? Dat weet ik wel. Oh. Oh. oh, maar dan. Nee, dit was Off the Record. Oh, oh nou, tjie, We hebben het niet meer nodig volgende week. Slopen. Tot volgende week. Doei. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara.